Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Elk jaar komen er weer meer cruiseschepen naar Amsterdam of Rotterdam. De cruisevakantie is helemaal terug van weg geweest... want tijdens corona lag de sector helemaal stil. Deze Amerikanen kwamen vannacht aan in Amsterdam met zo'n drijvend flatgebouw. Zij zweren erbij. Het van cruise with kids is Ze de waterslides... Het is de food, de uh, yeah, shows. Maar er is ook een keerzijde. Cruisevakanties zijn slecht voor het milieu. Je stoot veel meer CO2 uit dan met een vliegvakantie. De gemeenteraad van Amsterdam wil de schepen dan ook het liefste weg hebben... uit de binnenstad vanwege de vervuiling, maar ook om de toeristenstroom te verminderen. Ook twee leveranciers en een uitzendbureau wilden een aanvraag doen... om winkelketen Big Bazaar failliet te verklaren. Schuldeisers krijgen nog ruim 1,8 miljoen euro van de keten. Het rommelt al langer bij het bedrijf omdat de kosten zo zijn gestegen. Dit jaar gaan er zeker 13 van de 125 winkels dicht. De topman van Big Bazaar is al een tijd onbereikbaar. Het dreigingsniveau voor terrorisme in Zweden is verhoogd naar het één na hoogste niveau. Dat heeft de Zweedse Veiligheidsdienst gedaan vanwege de Koranverbrandingen de afgelopen tijd. Niet alleen islamitische landen zijn daarover verontwaardigd. Ook in Zweden zelf zijn moslims boos. Volgens de Zweedse premier zijn er meerdere aanslagen voorkomen en zijn mensen in Zweden en daarbuiten opgepakt. En dan het verhaal van een vrouw in Amerika. Zij hoorde al maanden gerommel in de kruipruimte onder haar huis. Muizen dacht ze eerst, maar toen ze ineens een arm uit de kruipruimte zag steken, werd het een nogal lugubere ontdekking. There is a whole ass man living here for months, living underneath the house. You know how creepy it is to see a fucking arm of er woonde dus een man onder haar huis. Die is door de politie opgepakt. Na inspectie bleek de man niet alleen onder het huis te leven. Hij had ook een kitten. Die heeft de eigenaresse van het pand geadopteerd. En de kruipruimte is nu hermetisch afgesloten. Het weer in het westen, veel bewolking vanavond. Maar vannacht trekt dat weg. Morgen in de loop van de dag meer zon. En het wordt een stuk warmer, 24 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 We were ook uit het bizarre plantenvakje van van jou ooit uh, uh, ja een paar uitzendingen geleden dat ja. ik dit bij jou inbracht ja, ja Tremhouse Tremhouse uit Rotterdam, uit Rotterdam. Ja. Uh, het is, heeft een uh, zeker serieuze lading dit nummer want het gaat over uh, de, de woning uh, uh, ja, de woningen in Rotterdam ja, want uh, dat het uh, allemaal een beetje dun uh, en kader gezaaid is en daar vonden ze dat ze daar actie tegen moesten voeren en Make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 Tussen haakjes, double today van The Voice of Best Prot uit Indonesië.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 Ik vond het zelf meteen wel grappig dat de band die uit Turkije komt overigens... en in Istanbul optreedt, de, de naam Athena heeft. Ja, het dat... We mogen niet of het niet over politiek <laughs> hebben, maar <laughs> daar staat wel een politiek tintje aan. Ja. En uh, ik vind het een heel vrolijk nummer. En dat is uh, de reden waarom we gehoord hebben. Nou, uh, David, we hebben uh, denk ik wel weer eventjes uh, het uh, randje van jou... ook uh, weer even gezien uh, van vanavond. Nou, ik vond wat... Uh, uh, Jan-Jaap net draaide ook behoorlijke recositie. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Voor wel, mij uh, noem dan. Ja. Ja, voor jou maar, nou, ik werd er wel vrolijk van. In ieder geval. Ja, ja. Maar uh, ja. Hang Youth, dat uh, moest ze toch altijd wel... Ja, liggen? ja, die gooi jij er weer in. Ja, en, tuurlijk, ze, vind hebben ik altijd. Ook, ze hebben ook hele andere nummers. Uh, ja. Maar goed, ja, ik hou er altijd wel van wat ik je zei. Muziek ja. moet prikkelen. Kunstenaars moeten gewoon dingen aan de kaak stellen. En daar is niks mis mee. Nee. Uh, en dan moeten ook autoriteiten en mensen die uh, het voor het zeggen hebben. <laughs> ja. moeten daar vooral uh, van genieten <laughs> ja. dat, dat dat gebeurt. Uh, want dat hoort er gewoon bij. Ja, uh, maar op dat moment uh, ben je dan even niet. Uh, voel je je ook weer een beetje de koffiejut? Of eigenlijk ook weer niet? Nou, nee, niet de koffiejut. Ik vind het gewoon juist mooi dat, dat we hebben. En we hebben natuurlijk uh, vanuit het verleden uh, uh -huh. uh, uh, altijd hofnaren gehad. en mensen die dingen aan de kaak zaten. Ja, ja, ja. Uh, en dat is, dat is niet veranderd. En uh, natuurlijk heel veel uh, ja, uh, autoriteit, om het maar zo te zeggen zeggen, kunnen we heel slecht tegen als, uh, als er uh, stelling wordt genomen aan de andere kant en kritiek wordt geleverd. En, mm. en ja, dat vind ik juist met een band als Hangy of zo leuk, mm. die gewoon uh, stelling nemen. Je kan het ermee eens zijn of niet. Ja. Uh, en, het, en het is natuurlijk een grote trap van overdrijving. Ja. Dus mensen kunnen dat weer heel serieus nemen. Ja, ze zeggen het ligt de zuidas in de as. Ja, maar goed, in de overdrijving en, en, en um, ja, de satirische wijze waarop ze dat brengen. Ik vind ik dat juist mooi. Ja, ik vond, ik vond het uh, toen ook wel. Dat was de eerste keer dat jij bij mij kwam op die avond. Mm -hmm. uh, maar toen stond, uh, was er net een promotiefilmpje Werd er opgenomen voor de Dutch Grand Prix. Dus het is leuk. Werd je, dus zo'n drone de lucht in gelaten. Was het uh, toenmalige wethouder Remmel van Haften stond aan de andere kant. Jan Lammers in het midden.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 Ja, wat, uh, wat is uh, daar zo bijzonder? Nou, van? En uh, wat, vind, wat voor verhaal heb je daar nu nou, bij te vertellen? Ik vind hem een geweldige muzikant. En, ja. uh, maar er is wel een mooi verhaal bij. En een vriend van mij, dat is Peter. En Peter is een man met altijd briljante oh. ideeën. Mm -hmm. um, en Peter die, um, had op een gegeven moment voor elkaar gekregen... om een jazzavond te organiseren... binnen de setting van de, uh, van, van de, van de, de zomeravonden... in het uh, Olympisch Stadion in, uh, in oh. Amsterdam. Mm -hmm. um,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 Be happier alone. But you should know that. I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 Uh, want die kwam even bij mij aan hier in Zandvoort. Ze waren aan het stand geweest met een aantal vrienden. Ja. Uh, en ik zei: Van, ik ga vanavond naar de radio en Jaap gaat jullie draaien. En, uh, <laughs> Dat uh, ga ik ja. ook zeker doen? Dus heel goed. Daarom, en wij waren ook uh, eerder dan uh, de cornuiten van Harem 105. Dus uh, ja, zo snel uh, kan het. Uh, goed, gaan. Goed, dat, uh, dat, uh, deel zo wordt ja, het ook ja. uh, eigenlijk. Nou, ja, je had vanavond ook uh, een andere primeur. Dus, ja, Catharina uh, uh, Rodriguez. Dat is wel een beetje een standpunt, vind ik. Ja. Ja. Dus, uh, dat uh, geloof en ook ik ook wel. Dus uh, ja, dat uh, de de kleurons, is nu die krijgen we weer opnieuw hernieuwde aandacht. Maar dit is toch echt moving. En het nummer dat heet Scared of Nothing.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 sowieso twee van, uh, van de bandleden kent hij ook. Drie. zelfs. Drie. En wie is die uh, derde dan? Uh, ja, Tim de bassist. Tim, die ken je ook nog. Ja, ah. uh, is het dat... of... <laughs> ja maar... Hij uh, is echt een bassist, ja. Hij komt ja. Door Bas. Nee. Maar... Kijk, er gaan we alweer. dat ja. <laughs> gaan we alweer. Die bassisten, jongen. Dat blijft deze avond gewoon hangen. Ja, <laughs> ja. volkje. Ja, ja. ja. Uh, nou ja goed, uh, je had vroeger bij, bij de Muppets... had je er ook zo eentje die op uh, zo'n bas uh, speelde. Ja, ja. Dat was ook wel een aparteling, vond ik. We hebben er nog twee... die we van jou moet nog, uh, moeten laten horen vanavond, uh, David. Want...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 If you welcome me back Will you cut me some slack Put our love back on track Please Milan. Oh my land. Cruel my land. You confuse me All over again Was your story for real or some dirty old trick Still I feel Like a happy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 For real or some dirty old tricks Till I feel like a happy man Was your sorry for real or some dirty old tricks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 ook uh, weer een beetje weg. Uh, deze van Lorem oh, Ipsum, uh, want uh, we hebben hem uh, wel een paar keer uh, laten horen. Hier. Dat is uh, Molly, uh, met Bitter Garnish uh, Daar staat dat op uh, terug, op de EP. Uh, dat is ook uh, de dame die je gehoord hebt. Uh, Michel Tuyp. Heren, ik uh, vond het uh, weer een waar genoeg dat uh, jullie weer uh, ge geweest zijn. Volgende week weer? Nou ja. Uh, nee, ik uh, wil niet meer komen ik, uh, de volgende, maar, uh, week, volgende week <laughs> hebben we een Grand Prix. Ik weet niet of het uh, uitkomt, maar uh, ik weet en, niet. Uh, misschien kun je vertellen wat je morgenavond gaat doen. Ja, morgenavond kan ik naar uh, uh, Hanum Jazz gaan. Want Heel daar goed. speelt uh, de brand new Oldtimers. Heel goed. Op, uh, ik dacht, de Klokhuis. Klokkhuisplein. Klein, klein om een 6 uur. 6 uur van, uh, ja, sharp, jongens. Uh, dan kun ja. je David zien, uh, zien spelen. Dus. En daarna. Ja. 30 voor Kessel. Juist. Nou, dan weten we dat ook weer. Uh, de, de, de reclame is uh, gemaakt. Ik uh, ga me <laughs> afsluiten. Uh, en uh, ja, dat is zo'n avond dat, dat ik hem eigenlijk al uh, had moeten draaien. omdat Donne-Marie hier uh, zou moeten staan.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 I've told many stories, I've told many a lie, but I'd never steal the pennies from any need to